Zes uur. Het NOS-journaal. Martijn Nijhuis. ME grijpt in naar studentenmanifestatie. Arabieren vechten mee in oorlog tegen terrorisme. En Amerikaans congreslid Giffords uit ziekenhuis ontslagen. De politie en de ME hebben de afloop van de grote studentendemonstratie in Den Haag opgetreden tegen groepen jongeren. De ME voerde een charge uit bij het ministerie van Onderwijs. Daar begon een aantal studenten de politie te bekogelen met eieren en flesjes. Het plein voor het Tweede Kamergebouw is door de ME met geweld ontruimd. Daar stonden een paar honderd demonstranten die het binnenhof op wilden. 22 geldschoppers zijn aangehouden. Onder hen zijn leden van de linkse groep Antifascistische Actie. Volgens burgemeester Van Aartsen is het inmiddels weer rustig in Den Haag. De betoging vanmiddag op het Malieveld in Den Haag verliep zonder problemen. Ruim 11.000 studenten protesteerden daar tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs.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 Koendous is verder ontwikkeld, er gaan meer kinderen naar school... en de economische ontwikkeling en infrastructuur zijn beter, zei Van u. Volgens hem zijn de risico's tot een minimum teruggebracht. Of er een meerderheid voor het kabinetsplan is in de Kamer is nog onduidelijk. Het Amerikaanse congreslid Gabrielle Giffords is ontslagen uit het ziekenhuis. Giffords werd bijna twee weken geleden in Tucson door haar hoofd geschoten. Haar toestand was dagenlang kritiek. Zes mensen kwamen bij de schietpartij en moet leven. En meer dan tien mensen raakten gewond. democratische congreslid gaat nu naar een revalidatiecentrum. De 22-jarige Schutter zit vast. Hij is aangeklaagd voor moord en poging tot moord. In de gevangenis in Nieuwegein is drugshandelaar Charles Zwolseman overleden. Zwolseman zat een zelfstraf uit van drie jaar... voor het in het bezit hebben van duizenden kilo's hash en een aantal vuurwapens. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Hij was een van de grootste namen in de drugswereld man is 55 jaar geworden. De rechtbank in Amsterdam heeft een kunstenares... vrijgesproken van de mishandeling van 95 hamsters. De vrouw, die zichzelf Tinkerbel noemt... had de dieren onder meer vier uur lang in kunststofballen laten rondlopen. Terwijl dat volgens de gebruiksaanwijzing maximaal een half uur mag. Volgens de rechter is niet bewezen dat de gezondheid van de hamsters is geschaad.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 Nou, de volksopstand in Tunesië is in verschillende Arabische landen onrustig. In Jordanië is de laatste weken al vaker gedemonstreerd. Het gebruik van plastic bekers tijdens carnaval in Maastricht wordt dit jaar niet verplicht. Burgemeester Hoes had vorige maand aangekondigd dat glaswerk verboden zou worden... omdat gebroken glas leidt tot overlast, zoals snijwonden, extra drukte bij de eerste hulp en lekke banden. Het verplichten van plastic leidt tot ophef in Maastricht. Hoes ziet het daarom voor dit jaar vanaf. Een leraar van het Welland College in Klaaswaal in Zuid-Holland... is op non-actief gesteld omdat hij in een pornofilm heeft gespeeld. Zijn film was kort geleden te zien op een betaalzender op tv. Een van de leerlingen van de docent had de film gezien. Het Welland College wil dat de docent niet meer voor de klas komt te staan. Het weer wisselend bewolkt met in het zuiden wat winterse neerslag... vanuit het noorden opklaringen. Vannacht wat lichte regen bij temperaturen rond het vriespunt. Morgen bewolkt en overwegend droog bij een graad of vijf. A B verkeersinformatie. Het is een normale vrijdagavondspits. In totaal staat er 70 kilometer aan fiede. Er zijn wel een paar files die eruit springen. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daardoor fiede tussen knopend Leende Heide en de Alfred Valkenswaard 7 kilometer. De is dicht. Zijn vrachtwagen met pech gestrand op de A12... Arnhem richting Duitsland bij Westervoort. staat 3 kilometer op de hoofdrijbaan. De rechterrijstrook is dicht. De A28 van Amersfoort naar Utrecht... ...tussen de afrit Maarn en knooppunt Rijnsweert 13 kilometer. had te maken met problemen op de A27... ...maar de weg is daar wel weer vrij. En de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom... ...is helemaal dicht bij de Vlaken-tunnel na een ongeluk. U wordt daar omgeleid via de Vlakenbrug. staat via tussen knooppunt de Poel en de Vlaken-tunnel 7 kilometer.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 Bert van Sloten. Een hele goede avond na honderd dagen. Een grote demonstratie tegen het kabinetsbeleid. Dat gaan we zo doen. Maar eerst het laatste nieuws uit de Wikileaks. Arabische landen vechten tegen de Taliban. Uit de Wikileaks documenten die de NOS heeft... blijkt dat Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten... aan de zijde van de Amerikanen vechten in Afghanistan. Lex Rundekamp hier uh, aanwezig. Lex, um, dat heb je gehaald uit die documenten, uit die kabels... Ja, uh, uh, op zichzelf... Dat Arabische landen meedoen in, in ISAF. Hè, de opbouwmissie. In, in, in, in, uh, dat, dat is op zich wel bekend. Maar we hebben het hier over die oorlog tegen de Taliban. Uh, Operation Enduring Freedom. Waar de dat Amerikanen is. met een paar kleine paar paar partners als, als uh, uh, vechten. En die stukken vonden we. Dat begon eigenlijk heel onschuldig. Met een Britse diplomaat. Die op het hoofdkwartier uh, van, de, van de NAVO in Brussel. Bijna achterloos dit plannetje uitlegde aan zijn counterparts. Dus de mannen van de, de hoopscheffer. Ik geloof niet dat hij er zelf bij aanwezig was. En die zeggen daarbij... Uh, ja, dit is eigenlijk nog geheim. Dit weet niemand. Dit en dat gaan we ook niet bekendmaken. Ja, zo zo stuitte ik erop, omdat ik zat te zoeken op niet bekendmaken. Oké, okay, dat was jouw trefwoord. Ja. Maar dat, dat is inderdaad opmerkelijk. Want we wisten wel dat ze er waren. Maar dat vechten, daar gaat het natuurlijk om. Ja, nou, dat blijkt ook uit die andere locaties waar we die ka kabels, de, de zeggen wij intern. De, de, de, de ambtsberichten van de ambassade uiteindelijk uit, hebben we er eentje in Amman en uit Abu Dhabi gevonden. En daar wordt besproken dat deze jongens dus uiteindelijk ingezet worden in het hoogste uh, geweldsspectrum, zeggen de mensen bij Defensie altijd. Dus die gaan gewoon met de messen tussen de tanden. Special Forces, commando's, Navy SEALs, dat soort jongens. Ja, die helpen de Amerikanen bij het uitschakelen van Taliban. Ja, is ook bekend waarom ze dat doen? Eh... Uh, nou, aan de ene kant, Jordanië heeft... Ik weet natuurlijk niet precies waarom de Arabische landen dit allemaal doen... maar wat ik terug uit die kabels krijg is... ten eerste zijn ze eh, ontzettend boos vaak op Al-Qaeda... omdat er bomaanslagen in Arabische landen worden gepleegd. zoals in een maanden, een aantal jaren geleden. Dat is de motief voor Jordanië. Aan de andere kant, en dat is eentje die moet je echt letterlijk geven... want die is, geeft aan, dat is de koning van de Verenigde Arabische Emiraten... die zegt, een van de redenen op speciale een, om speciale eenheden naar Afghanistan te sturen... is om ze gevechtservaring op te laten doen... zodat ze ook ook effectief kunnen optreden tegen extremisme aan het thuisfront. Aha. Dus de jongens gaan op trainingskamp in een oorlog Afghanistan... om in de Verenigde Arabische Emiraten mogelijk... Uh, uh, hij noemt het ook battle hardening. Dus dat ze gehard worden in de strijd in het veld om... ja de opstanden die natuurlijk, we zien het in het nieuwste de afgelopen dagen... in allerlei landen langzamerhand de opstanden loskomen. Ze zijn erg bang voor hun eigen bevolking en hebben de politie altijd en de uh, soldaten bij de hand. Ja, nou ja, dat, dat zegt dus inderdaad iets over ook van hoe de politiek gedacht wordt... ook in die landen, om het zomaar oneerbiedig uh, te beschrijven. Want we hadden altijd gedacht van dat ze de grootst mogelijke moeite mee zouden hebben... en in het openbaar werden de Amerikanen ook altijd uh, tot hel en verdoemenis veroordeeld. Ja, dat is de officiële lijn in de publiciteit altijd. dat uh, Amerika is de grote boosdoener, maar goed... Dat zie je in de Wikileaks documenten, eh, maar dat is ook in de literatuur op zich wel bekend dat heel veel Arabische leiders altijd een hele andere politiek in de openbaarheid, de publiciteit, hè, waar wij altijd verslag van doen als journalisten, hebben versus hoe ze ja, in de kleine kamer eh, met een aantal eh, kleine kringen gezeten hele andere meningen hebben en hele andere doelen nastreven. Dat is op zich, maar wij zien dat in de Wikileaks ook weer terug. Ja. En staat er ook in met hoeveel mensen en hoeveel troepen erin zijn, of zijn het echt elite troepen? Nee, het zijn echt elite. We hebben het echt alleen maar over special forces. Dus dat ja. zijn kleine eenheden. Nou ja, hoewel het gaat om. De eerste keer heeft de, de Verenigde Arabische Emiraten. Dat getal staat er gewoon in. Dat waren er al 250 man ingezet. En we hebben ook nog een Amtsbericht gevonden van de inzet van Jordanië. En die was van uh, nog geen jaar geleden. Dus die zijn echt met kleinere eenheden van 100, 200 man actief. Oké, okay. goed, dankjewel. Uh, ga weer verder lezen. En we gaan natuurlijk ook kijken van hoe dat valt in het uh, Midden-Oosten. Maar daarvoor gaan we onze correspondenten vanavond nog raadplegen. Dankjewel, Lex Runderkamp was dat. En dan het andere nieuws van vandaag. Dat kwam uit Den Haag. Ruim 10.000 studenten die togen namelijk vandaag naar Den Haag om te protesteren tegen de onderwijsbezuinigingen. Verslag even: Roel Pauw, hij was er de hele dag bij. Graag vraag ik alle hoogleraren zich aan te sluiten bij het cortege. Eerst was daar het kalme begin van deze dag van protest. 800 hoogleraren die in toga en met baret op een rondje om de hofvijver maakten. We zullen een cortege hebben van twee hoogleraren breed. Eerst zullen de pedellen voorop lopen, gevolgd door de rectoris van alle Nederlandse universiteiten...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 Dames en heren, de staatssecretaris van de VVD, Halver Zelstra. Zodra die op het podium staat, vliegen er wat dingen door de lucht. Ik kan niet precies zien wat het zijn. Ho, ho, ho, ho, Eén moment. Eén moment. Ik vind alles prima. U mag laten horen wat u vindt, maar er wordt met niets meer gegooid. Laatste keer. Het probleem voor de protesterende studenten is dat ze voor elk jaar... dat ze langer over hun studie doen, 3000 euro moeten bijbetalen. En langstudeerders zijn er in allerlei soorten en maten. Ja, want ik doe twee studies. Dat wordt betalen dan? Ja, dat wordt zeker betalen. Niet leuk. Ik sta er uh, niet goed voor. Ik heb een uh, chronische aandoening. Waardoor ik uh, al wat studiejaartjes heb in moeten leveren. Ik had uitgerekend dat als het erdoor komt, sta ik in één keer 14.000 schuld. Volgend jaar wil ik in de universiteitsraad. Maar dat houdt wel in dat je dan minder tijd hebt voor je studie. Maar wel extra curriculaire activiteiten ja. uh, die voor de toekomst wel heel belangrijk zijn. Ja, dus mensen die uh, gemotiveerd zijn om dit soort extra dingen te doen, die worden eigenlijk afgestraft? Ja. Want nogmaals, waarom nemen we deze maatregel? Om A. te voorkomen dat de staatsgoed uit de hand loopt en jullie daardoor in de toekomst veel moeten betalen. Maar B. ook om te investeren in het hoger onderwijs. Dank voor jullie aandacht. Ik ben sowieso benieuwd of het vandaag voor ons echt veel zin heeft. En als je al zo begint. Ja, nee, maar daarom ben ik er ook. Ja. Ik hoop dat het gewoon nog wat losweegt. En uiteindelijk werd de sfeer op het plein regelrecht grimmig. Een paar honderd studenten hadden zich daar verzameld. En na wat pesterijtjes, het gooien van eieren, fruit en blikjes... begon de ME het plein schoon te vegen. En dat ging met harde hand. De ME had er een half uur, drie kwartier voor nodig om de protesterende studenten in de richting van het Centraal Station te drijven. Onderweg nog wat geschreeuw, bakstenen door de lucht, een paar arrestaties en toen keerde de rust weer. Het is weer rustig in Den Haag. Roel Pauw zei dat. En uh, Marcel Bril, ons andere verslaggever, is nog steeds in Den Haag. Marcel, nou ja, dat was het geluid van de studenten... dan het geluid van de politiek. Uh, ik weet niet of er enig geluid is doorgedrongen in de treffenzaal. Maar wat vinden ze ervan? Nou ja, uh, het kabinet zou uh, na vandaag... Uh beleid niet verwijzigen. Zij houden gewoon vast aan die bezuinigingsplannen. Dat is wel duidelijk. Dat zei ook nog Mark Rutte, de premier... toen hij in zijn wekelijkse persconferentie... dit onderwerp even aanroerde. Toen zei hij van nou, we houden gewoon vast aan deze plannen. Dat was ook overigens wat Halbo Zelstra heel dapper eigenlijk wel... op dat podium bij die demonstranten zei. Op die demonstratie legde hij gewoon vrij cool uit... waarom hij vindt dat het belangrijk is. Daar hoorden we net een stukje van. Dus nee, na aanleiding van deze demonstratie zal het kabinetsbeleid niet veranderen. Kijk, wat nog wel kan, en dat wil de oppositie heel erg graag... dat merkte hij ook op het podium. Job Cohen, Emiel Roemen en uh, uh, Alexander Pechtold... vertegenwoordigers van de oppositie, die stonden ook op het podium... en die zeiden allemaal van ja, als jullie nou willen dat het uh, allemaal anders gaat met dit beleid... dan moet je bij de Provinciale Statenverkiezingen... dan moet je op een van onze partijen gaan stemmen. Want daar komt uiteindelijk natuurlijk weer die Eerste Kamer uit voort. En uh, als wij een sterke Eerste Kamer hebben... dan gaan die plannen misschien helemaal niet door. Dus door de oppositie werd uh, deze bijeenkomst ook gebruikt... om een soort van stemadvies te geven aan de studenten... aan de hoogleraren die er waren. Stem uh, als je tegen bent, uh, stem dan op ons. Goed, dankjewel. Marcel. Marcel Bril. Gaan we verder praten met Jeroen... Thijs, die is van het Interstedelijk Studentenoverleg en de Landelijke Kamer van Verenigingen. Uh, goedemiddag, goedenavond. Goedemiddag. Uh, Even een kleine correctie. Ik ben alleen van de landelijke dam van verenigingen. Oké, okay, nou voor die anderen kun je ook <lacht> lid worden, hoor, volgens mij. Um, maar ja, dat. dat terzijde. Um, we hoorden Marcel zeggen van uh, ja, het kabinetsbeleid gaat helemaal niet veranderen. En uh, als je een ander beleid wil hebben... dat zeiden dan de mensen bij jullie uh, vandaag uh, tijdens de manifestatie... dan moet je op een andere partij stemmen. Namelijk op een oppositiepartij. Is dat ook het gevoel wat jullie overhouden na vandaag? Uh, nou, even in ieder geval los van uh, wat er gezegd is. We hebben natuurlijk een heel goed uh, gevoel vandaag. Er zijn 20.000 man... Het zijn er opkomende dagen, we hebben echt een geweldige dag gehad. Jammer dat we op het einde, een enkeling uh, na de manifestatie, het toch weer het beeld moeten verpesten. Um, los daarvan, ja, het is natuurlijk te verwachten dat de regering over één nacht natuurlijk niet zijn hele beleid gaat wijzigen. Nou, ze gaan en, helemaal uh, niks wijzigen zelfs. Ja, dan houden uh, uh, heeft zelfs gezegd naar, naar de hand nog uh, dat het, uh, het voorstel, uh, hoe het naar de Tweede Kamer gaat, er anders uit komt te zien dan hoe het in eerste instantie voor lag. Uh, alhoewel de kern zou blijven. En wat op het moment uh, heel belangrijk is, dat we even de uitspraak van de Raad van State afwachten. Uh, dat kan misschien nog even wat... Uh, wat uh... Dat, veranderen. Ja, en dat, maar... is even, dat is gewoon even belangrijk dat we dat even afwachten. Maar jullie zijn ondertussen wel in een soort politieke discussie terechtgekomen. Want als je inderdaad die uh, fractievoorzitters hoort uh, die op het podium zijn geklommen... die zeggen allemaal, uh, uh, uh, uh, grijp je kans, straks zijn de Provinciale Staten verkiezingen... Uh, en dan kan je dit beleid uh, tegenhouden. Is dat ook wat jullie wilden? Uh, nou, we, we gaan misschien net eens te ver om een stemadvies op te roepen. En het is natuurlijk uh, heel belangrijk dat studenten uh, tijdens de Provinciale Staten heel even goed en hard uh, nadenken over uh, of ze nou uh, dat ze juist gaan stemmen. Dat is belangrijk, maar waarop ze gaan stemmen, dat is misschien heel belangrijk... dat ze daar even goed over nadenken. Nou, en als de regering, hè, wat toch een beetje uh, vandaag het beeld is, uh, voet bij stuk houdt... komen er dan meer demonstraties? Uh, nou, vooralsnog niet. Uh, vooralsnog is hier voor de planning en ook vanuit andere twee organisaties... dat we heel even uh, wachten. Even kijken hoe dit uh, vandaag uh, is verlopen en hoe dat verder uitwerkt dan wachten we even uit, uh, af wat, uh, wat de Raad van state heeft gezegd... en met wat uh, voorstel, uh, voorstel de heer Zelstra uh, naar de Kamer komt. Ja. En dan, uh, dan zullen we verder met de organisaties kijken... of dat er misschien een eventueel ander protest in zal zitten... of dat het op een andere manier gaat. Proberen. Ja, maar eerst eventjes die bestuurlijke wegen uh, ja. laat ik zeggen, afwachten. Dan nog ja, eventjes, gewoon de, want aan het eind van zo'n demonstratie... Uh, circuleren er allerlei getallen altijd van hoeveel mensen er zijn geweest. Hoeveel hebben jullie er zelf geteld? Nou, we hebben onze laatste telling, dat was echt op het hoogtepunt. We hebben een camera uh, bij Kiviniria, dat was een pechcentrum, dat hadden we ingesteld. En van bovenaf, vanaf het zolderkamertje, hebben we om de 10 seconden foto's genomen. Uh, die mensen hebben gezegd, uh, nou, er zullen er sowieso 20.000 zijn geweest. De politie heeft aan het begin geteld van de, van de manifestatie. Toen waren het er elfduizend. Uh, maar we hebben in ieder geval de foto's van en we, we zijn er achteraan aan het gaan. Dus we proberen zo snel mogelijk... Uh, de, ...een juiste telling te hebben. Ja, en studenten kunnen beter rekenen dan politiemannen. Dan gaan we dan in... Uh, wat dat betreft dus valt het in ons voordeel uit... ...en dan uh, gaan we daar vanuit. Oké, okay, meneer Thijs, ik dank u wel. Jeroen Thijs was dat, van de okay. Landelijke Kamer van Verenigingen. Maastricht, dat is ook nog nieuws... ...dat mag tijdens carnaval gewoon bier uit een glas drinken. Verkeersinformatie. Wijnand Zwanen, normale avond, Spits. Ja, zeker een normale spits. De meeste files staan in de Randstad, maar het neemt wel duidelijk af. Een paar files vallen op. Er zijn ongelukken gebeurd op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, staat voorknopend de hoog 2 kilometer stil. De linkerrijstrook is dicht. Een stukje verderop voor de afrit Valkenswaard 5 kilometer, maar daar zijn de rijstroken weer vrij. De A27 van Gorkum naar Utrecht na een aanrijding bij Nieuwegein, 3 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. En de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Voor de Vlakentunnel 7 kilometer. Na een ongeluk, maar daar is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van sloten. Buiten in Den Haag werd er gedemonstreerd, maar binnen kwamen de Kamerleden bij elkaar om te luisteren naar vijf hoge militairen die technische details over de voorgenomen missie naar Afghanistan gaven. Veel vragen werden er gesteld, vooral veel politieke vragen, maar die blijven liggen tot volgende week, want dan wordt er verder over gedebatteerd. Hans Andringa was er bij vanmiddag in Den Haag binnen de veilige muren van het Binnenhof. Hans, wat is er duidelijk geworden over de missie naar die provincie Gundus? Nou, veel vragen zijn gesteld over het doel, het nut en ook vooral de veiligheid van deze missie. En dat natuurlijk, hoe die militairen dat allemaal inschatten. Ja, en als je hun dan beluistert, dan blijkt toch wel dat er verschrikkelijk veel is gedaan om van tevoren zoveel mogelijk risico's uit te sluiten door goede afspraken te maken met de Duitsers, met wie wij nou gaan samenwerken. En dan gaan de Kamerleden in van, en als nu bijvoorbeeld dit gebeurt en dat gebeurt, hoe gaat het dan? En die militairen moesten allemaal uitleggen wat je in geval A en B gaat doen. En natuurlijk kon ze niet op alles uh, het goede antwoord geven, want alle denkbeeldige situaties die de Kamerleden bedenken, ja, geef daar maar meteen eens een antwoord op. Maar veel van die vragen, die uh, konden toch wel beantwoord worden. En het algemene beeld is dat alles wat mogelijk is, dat daar wel goed over na is gedacht. Ja, wel, ik dacht dat politici zelf geen antwoord geven op als dan vragen, maar ze zelf wel stellen. Hè? Maar ja. dat is een andere <laughs> het is part discuss. of the game. <laughs> Precies, part of the game, absoluut. Maar het veiligheidsaspect, uh, komt daar een soort beeld uit naar voren? Uh, ja, er zat ook een uh, generaal-major van de, de Veiligheidsdiensten bij, uh, generaal-majoor Koblen, uh, generaal Koblenz. En hij zei van uh, de Verenigde Staten die werken in het noorden van Afghanistan... ...en ook in Kunduz, en dat zijn ook uh, de Duitsers en de Nederlanders. En ik ontvang meer informatie dan ooit eerder in mijn carrière... ...en ik deel ook veel meer informatie. En dat alles leidt ertoe dat we eigenlijk heel goed uh, geïnformeerd worden... ...over de situatie in Kunduz. En ook dat verhoogt volgens hem weer de veiligheid. Ja, en hoeveel mensen moeten er uiteindelijk worden opgeleid... ...of zijn er opgeleid als Nederland daar klaar is? Volgens uh, generaal uh, van Oem uh, moeten dat er zo'n 3000 zijn. Ja, en uh, ga maar na, 3000 uh, agenten gaan opleiden. Uh, dat lijkt heel veel. En dan wordt natuurlijk ook de vraag gesteld door Kamerleden van... wat leren die mensen dan, wat bereik je ermee? Want de cultuur is totaal anders. Nou, je moet alles binnen zijn eigen context bekijken, zeggen de militairen dan. Maar dan bereik je ook heel veel, zegt generaal-major Middendorp. Ik heb dus gezien dat in die zes weken opleiding zo'n agent echt een metamorfose onderging. Ik ben bij diverse diploma-uitreikingen geweest. en er kwamen ze echt, een juichend, een trots met zo'n diploma naar buiten lopen. Um, en als je dan nagaat dat dat agenten zijn. die vaak nul opleiding hebben gehad. vaak ongeletterd zijn. Uh, die uit een omgeving komen. Uh, ja, die gewoon enorm onveilig is. dan geeft dat voor hun een enorme boost. Uh, maar het is wel zaak, en dat is een van de lessons learned. dat als ze teruggaan naar dat dorp, dat je erbij blijft. Want in zes weken maak je geen agent. Dat hebben we in Nederland al, dat is daar helemaal. Uh, in acht weken ook niet, in, in tien weken ook niet, en in drie maanden ook niet. Want ze moeten daarna weer terug naar dat dorp en dan moeten ze wel agent blijven. Ja, en hij heeft deze, want dat is de uitleg dus van de generaal-majoor. Maar dan de politieke vraag, want wat, wat is er nu veranderd... bij GroenLinks, deze 66 de ChristenUnie, partijen nodig voor de meerderheid? Nou, nou, die hebben nog niet het licht gezien, want uh, ze zeggen natuurlijk... we hebben wel veel opgestoken, maar er zijn nog vooral heel veel politieke vragen. Volgende week nog een hoorzitting en dan nog debat... en dan aan het eind van de rit, dan gaan wij zeggen ja of nee. En dan werd ook premier Rutte of hij een meerderheid krijgt voor het voorstel. Of niet, Bert? Oké, okay, dan uh, spreken we je weer. Hans, Hans Andringa was dat. Dan gaan we naar Maastricht. Bier dat mag dit jaar gedronken worden tijdens het carnaval in Maastricht. En dan gaat het niet om het bier, nee, het gaat om waaruit je het drinkt. En het gaat gedronken worden uit echte glazen. De burgemeester heeft dat zojuist bekendgemaakt... want hij wilde eigenlijk het glas vervangen door plastic, plastic glazen. Maar ja, dat schoot de echte carnavalsliefhebbers... en veel horeca-eigenaren trouwens ook in het verkeerde keelgat. We gaan erover praten met Ky Banier van de carnavalsvereniging De Tempeliers. Goedemiddag, goede avond, is het al? Goedenavond. Ja. Nou, dit jaar nog bier uit glas. Is dat een geruststellende mededeling? Zeker. Dat is zeker een geruststellende mededeling... dat de burgemeester de moed heeft gehad om het een jaar op te schorten. En het is echt, zoals u ook zegt, een jaar opschorten... om dan samen met de ondernemers en ook alle carnavalisten in Maastricht... te bekijken of we het waard zijn dat we het uit glas mogen blijven drinken. U zegt dat wel heel mooi, of we het waard zijn. Dat betekent dat, dat iedereen zich netjes moet gedragen... en dat het uh, ja, niet op de grond terecht moet komen en meer van dat soort zaken. Juist. Uh... ...want wij moeten toch een groot compliment geven aan punt 1, de burgemeester... ...dat hij leiderschap heeft getoond. Meestal zegt men, je toont leiderschap door het besluit vast te houden... ...maar hij heeft toch ook leiderschap getoond... ...door toch te luisteren naar alle signalen die daar zijn gekomen. En dat waarderen we en dat respecteren we... ...en ik denk dat hij daar ook heel veel respect mee afdwingt. Maar ook moeten we een groot compliment aan onze horecaondernemers geven. Die hebben zich gebundeld, die hebben samen met elkaar... ...allerlei alternatieven bekeken... ...dat vanmiddag ook aangedragen bij de burgemeester hoe ze de veiligheid toch kunnen proberen te garanderen. Door ja. meer bakken te plaatsen, door te kijken waar het glas allemaal naartoe gaat. Door ook meer naar buiten te lopen en te kijken wat ze kunnen doen... om de veiligheid te garanderen. M en ik moet eerlijk ophalen, zeggen, daar ben ook... toch goed over gekomen. Ja. Um, nou, misschien een vraag wat een soort vloek in de kerk is. Maar ja. um, wat is er nou zo erg om bier tijdens carnaval te drinken... uit een plastic beker? De kwaliteit van het bier, de kwaliteit van het feest gaat in onze ogen daarmee verloren. Het is bewezen door deskundigen... en dat zijn dan toch de deskundigen die ook de echte bierdrinkers zijn... dat bier in het plastic punt één anders maakt. Dat ja. kan ik zelf overoordelen. Ja, maar maar het, het klinkt, het het klinkt koos... een beetje, als ik u mag onderbreken... van ja. wij, wij van WC Eend adviseren WC Eend. Is, is dat niet zo? <laughs> nee, nee. Blijf gewoon zeggen: bier hoort uit een glas gedronken te worden. En plastic heeft toch een totaal andere smaak. Dat heeft niet alleen dat, maar ook het koolzuurgehalte, schijnt er anders in te zijn. Het slaat gauw er om. Ja, ik, ik vind dat. Je moet de kwaliteit proberen te handhaven. Ja, dus moet u echt uw stinkende best doen, zoals u net zei, om uh, ja, het ook volgend jaar het geval te laten zijn. Want dat is wel toegezegd. Als ja. het uh, netjes blijft, nou, dan het... is het volgend jaar ook nog gewoon bier uit glas. Ja, als het lukt. En de horenco-ondernemers werken er mee. En wij als organisatie gaan dat ook proberen ook door een goede voorlichting te geven. Door iedereen erop uh, van te attenderen van jongens te werk alstublieft mee. Ja, dan uh, blijft er waarschijnlijk toch altijd een maastricht in glas. En blijft de Maastrichtse carnaval hoogkwaliteit kwaliteit houden. Ja, ik, ik vind het wel mooi dat u dat ook aan elkaar verbindt. Dat het dan hoge kwaliteit is. Ja. Ja, en dat is het ook. Dat, dat, dat gaan wij vanuit, ja. En een carnaval zonder bier, dat, dat kan geloof ik niet, hè? Nee. Ja, dit is een vraag van iemand van boven dit... de rivieren. Hè? Wat zegt hij? Ik zeg, dit is een vraag van iemand van boven de rivieren. Maar dat ja. had u al gehoord. Carnaval zonder bier kan niet, maar natuurlijk alles in mate. En daarom moet het ook kwalitatief goed houden. Nou, ik zou zeggen proost. Uh, meneer Bernier, ik dank u wel voor uw uh, reactie. Uh, we hadden nog even gehoopt op uh, ook de burgemeester Onno Hoes. Maar ik denk dat hij uh, zo tevreden is over het akkoord... dat hij uh, er zelf maar een pint is gaan vatten of iets dergelijks. Uh, nou, die houdt u dan nog wel een keertje van ons uh, te goed. Dit, is het, uh, dit was het Radio 1 Journaal. Blijf erbij. Want uh, we hebben nog veel meer leuks voor u in de, in de aanbieding. Waaronder zo dadelijk de avondspits. En hier is al aangeschoven Erwin Krol voor het weer. Zit gewoon de krant te lezen, Erwin. Je moet zo het weer gaan doen. Goed, een mooie avond allemaal. Dag. Iedereen heeft iets met Randstad. Net als Johan, bloementransporteur. Hij belde ons. Tot eind april hebben we elke week honderdduizenden tulpen... die allemaal naar Duitsland moeten.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 Haar toestand was dagenlang kritiek. Zes mensen kwamen bij de schietpartij om het leven. Meer dan tien mensen raakten gewond. De democratische congreslid gaat nu naar een revalidatiecentrum. En tot zover de hoofdpunten. Het weer. Hier is Erwin Krol. De bewolking die overheerst nog, maar het is nu vrijwel droog. Ik denk dat er vanavond een paar opklaringen komen. Alweer snel gevolgd door meer bewolking. En in de loop van de avond en vannacht gaat het vanuit het noorden weer af en toe... Regenen, natte sneeuw, kan er vallen sneeuw misschien een heel klein beetje. Ba past u op als u de weg op moet in de loop van de avond of nacht, dan zou het hier en daar eventjes tijdens een buik glad kunnen zijn. De uh, temperatuur ligt zo'n beetje in de buurt van het vriespunt. Ik denk niet dat het. Ja, in het zuidoosten zal het wel heel licht gaan vriezen. Maar meer vorst komt er waarschijnlijk niet voor. Um, en dan in de loop van de nacht komen er opnieuw in het noorden wat opklaringen. Misschien dat er een paar misbanken gaan ontstaan. Morgen overdag overheerst de bevolking toch weer. Met name in het zuiden zou er nog wat winterse neerslag kunnen vallen. In het noorden en later ook in het westen kan af en toe de zon even doorbreken. De matige noordelijke wind. Het wordt morgenmiddag een graad of 5, 6. Maar in het zuidoosten wordt het niet warmer dan een graad of 2, 3. Zondag hebben we nog zo'n bewolkte dag met een graad of 5, 6. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag eh, dan zijn er lokaal weer een paar buien. Afgewisseld af en toe zon. S'nachts ligt de temperatuur net iets onder nul. Overdag is de graad op 5. Dus kortom, echt grote veranderingen zei er niet. Zij het dat aan het eind van de week de temperatuur weer iets naar beneden gaat. ANWB, verkeersinformatie. De avondspits is nu snel aan het aflopen. De files zijn over het algemeen niet zo heel erg lang meer. Het is wel een ongeluk gebeurd op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Op de hoofdrijbaan bij Eindhoven staat voor knooppunt de Hocht 3 kilometer fiede. De linkerrijstrook is dicht. Je kunt er beter langs rijden via de parallelbaan. Verderop richting Maastricht loopt het nog vast tussen knooppunt de Hocht en de Afrit Valkenswaard. 5 kilometer na een ongeluk, maar daar is de rijbaan weer vrij. De A27 bij Utrecht richting Almere staat tussen Everdingen en Nieuwe Grijn 4 kilometer. Na een aanrijding is daar de linkerrijstrook dicht. En de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. gebeurde in de Vlakentunnel in de Spits een ongeluk. De rijbaan is wel weer vrij, maar er staat nog wel file voor de Vlakentunnel 5 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Petra Grijzen. Er zijn ook studenten die niet demonstreren tegen bezuinigingen en de economie achter de Nederlandse seksindustrie. Oh. Dat straks dus. Goedenavond en welkom bij WNL's avondspits tot 7 uur hier op Radio 1. We beginnen met. Charles Zolsman, van bloemenverkoper tot autocoureur tot drugsbaron tot een leven en de dood achter de tralies. Charles Zette is vandaag overleden in zijn cel. Ik ga erover doorpraten met misdaadverslaggever John van der Heuvel. John, goedenavond. Goedenavond. Veelzijdig leven, hoe kende jij hem? Um, nou, uiteraard is hij misdaadverslaggever. Uh, maar ik heb de afgelopen jaren eigenlijk ook een aantal keer persoonlijk contact met hem gehad. En uh, ja, dus met hem gesproken en hem een aantal keer ontmoet. Nee, en tijdens die ontmoeting was hij altijd redelijk openhartig over het leven dat hij had geleid. En wat was dat voor leven? Ja, turbulent. Uh, zoals je zelf al zei, begon hij eigenlijk in de bloemenverkoop. Uh, en en uh, was een uh, zeer talentvol autocoureur. Uh, maar zijn bloemenhandel ging failliet. En toen ontdekte hij dat hij eigenlijk in de huishandel veel meer kon verdienen. En groeide heel snel uit tot een uh, hele grote drugshandelaar. In die periode was uh, eigenlijk Klaas Bruinsma degene waar politie en justitie zich voornamelijk op richten. Maar in, in stilte kon Charles Wolfsman eigenlijk veel groter groeien. En, en die stampte een imperium uit de grond. Ja, dat, uh, dat, eigenlijk als een soort, uh, dat je eigenlijk wel als een soort mafia netwerk kan omschrijven. En hoe ging die te werk? Um, nou, hij had uh, goede lijnen vanuit uh, met name Marokko. En uh, daar haalde hij via uh, met name vr uh, geprepareerde vrachtwagens al die grote partijen druk naar Nederland. En uh, een groot deel werd doorgestoten naar Engeland. En daar konden megawinsten mee worden behaald. Uh, die man is in zijn hoogtijd daar, hoogtijd daar goed geweest voor tientallen miljoenen euro's. Alleen hij is het ook allemaal weer kwijtgeraakt. En nu uiteindelijk dood in de cel. Ja, weet je eigenlijk waar die aan is overleden? Ik heb zijn advocaat gesproken. En uh, die is ervan overtuigd dat het uh, om een uh, natuurlijke dood gaat. Uh, die is ook in de gevangenis geweest, de nieuwe gein waar die is gevonden. Ze hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren. En hij is uiteindelijk door een, ja, door een ambulance. of een ambulancepersoneel is er nog bij geweest. Maar hij kon niet meer worden gered. Hij is nog relatief jong, natuurlijk, 55 jaar. Ja. Maar als gezegd, een, ja, een heel turbulent en onstuimig leven. Ja, want hij was eigenlijk de eerste die op een andere manier. met justitie omging. Ja, nou goed, hij had heel goed in de gaten. dat je natuurlijk politie en justitie. vanuit zijn positie dan voor moest blijven. En uh, wat hij dus deed in de jaren 90, dat hij uh, technici omkocht in die prepareerde schakelkasten van de KPN... waardoor Zolzman uh, in staat was om privégesprekken van, van uh, politieofficieren... en officieren van justitie af te luisteren. Uh, die bespraken natuurlijk het verloop van het onderzoek tegen hem. Dus hij kon dat allemaal meeluisteren... en hij wist, hij wist precies wat er tegen hem uh, aan onderzoeken liep. Ja, dan sta je eigenlijk altijd met 1-0 e voor. Dus het was heel erg lastig om, om hem achter de tralies te krijgen. Uiteindelijk is dat wel gelukt... En uh, ja, die, die uh, eerste gevangenisstraf van vijf jaar is eigenlijk het begin van het einde geworden. Want daarna is het alleen maar ellende geweest. En dan kwam hij wel weer vrij, maar werd hij vrij snel daarna weer opgepakt. En voor de afgelopen zeventien jaar heeft hij eigenlijk twaalf jaar achter de tralies gezeten. Ja, wat zonde eigenlijk hè. Er speelt op dit moment ook nog een zaak tegen hem. Hoe gaat dat nu verder? Nou, het komt erop neer dat op het moment dat een verdachte of een hoofdverdachte overlijdt... Dat, de zaak, dat die zaak wordt stilgelegd zonder uh, verdachte uh, geen zaak... Een aantal medeverdachten van hem, onder wie zijn zoon, die zullen wel nog gewoon terecht moeten staan. Maar de zaak Solzman is nu definitief gesloten. Ja, en die zaak waar zijn zoon bij betrokken is, wat is dat voor zaak? Ook weer een drugszaak, uh, werd ook weer in verband gebracht met, met uh, grotere partijen drugs. Uh, Solzman zelf zei daarvan uh, dat hij er een beetje was ingeluisterd, uh, vond hij. En hij was ook, uh, dat merkte ik ook wel, de gesprekken die ik met hem voerde, uh, zeer erop gebrand om zijn onschuld uh, aan te tonen. Um, maar uh, ja, het, was, het was toch wel weer het bewijs dat hij in ieder geval heel dicht tegen die onderwereld bleef aanschurken. Dankjewel. John van den Heuvel. Dit is WNL op Radio 1. Ook te volgen op Twitter. Het avondspits WNL. Zometeen de studenten die niet naar het Malieveld gingen. Eerst financieel nieuws. Corneel van Zel SNS. Welkom in de uitzending. Dag Peter. Goeie avond. Ajax, bijna 1,5 procent gestegen op 361 punten. Beurshandelaren die hadden er dus uh, kennelijk zin in vandaag. Kwam vooral door Duitsland verteld. Ja, nadat uh, de zogenaamde IFO-cijfers bekend werden gemaakt... zag je dat de, met name de Europese beurs een flinke vluchtnamen. Uh, de Duitse ondernemers zijn echt een hele mooie indicator... over hoe het met de Europese economie gaat. En die Duitse e ondernemers die waren al een tijdje enthousiast. En men was bang dat het wat zou terugvallen. Maar onder andere door de lage rente... en de goede export richting China en zo... Uh, ja, gaat het daar nog uitstekend mee. Dus ze zijn heel erg positief voor de toekomst. En uh, terwijl... In Duitsland gaat het dus erg goed, maar in China gaat het weer net iets te snel. Wat is daar aan de hand? Ja, het, waar Duitsland van profiteert is de groei van China. En die, die Chinese groei is nu zo hoog, is 10% economische groei... dat het eigenlijk een beetje over zijn kooppunt heen raakt. Hm. En dan zie je dat de centrale bank in China... die is daar een beetje de rem aan het opzetten. Die verhoogt de rente en zorgt ervoor dat banken niet zoveel geld meer kunnen uitlenen. En de verwachting is met het Chinese nieuwe jaar, wat, wat binnenkort aanstaande is, uh, dat opnieuw de rente verhoogd zal worden. Ja, dus alleen maar om, om de, de economie niet te veel uh, uit de pas te laten groeien. En een beetje af te laten koelen. Uh, ja. Bij de een gaat het dus goed, bij de ander iets te goed. Maar bij de Bank of America gaat het echt nog heel erg slecht. Ja, die hebben nog echt te maken met uh, de laatste restjes zeg maar, van de hypotheekcrisis. Er zijn nog steeds uh, veel mensen die niet betalen. Op, op dit moment nog steeds 5% van het aantal mensen die een hypotheek hebben, die het gewoon uh, meer dan drie maanden te laat is met zijn betaling. En daar, ja, dat betekent dat je uh, die leningen moet afschrijven. En ze hebben dus ook voor 2 miljard opnieuw aan hypotheekleningen moeten afschrijven, waardoor ze op een totaalverlies van 1,2 miljard uitkwamen. Dus het probleem waar die hele crisis mee is begonnen, is nog steeds niet opgelost? Nee, en de, de, de, de, de na weet daar gaan we gewoon al echt jaren en jaren last van hadden. Maar het is wel zo dat uh, beleggers daar al een beetje rekening mee hadden gehouden. De, de koers ging uh, slechts 1% naar beneden. Dus wat dat betreft was het geen verrassing. Nee, misschien niet voor de koers, maar toch wel voor de economie. Nou, uiteindelijk uh, zullen we daar ons doorheen moeten groeien. En wij verwachten dat uh, het best wel, wel goed zal gaan met de werkgelegenheid in de Verenigde Staten. Dat al die ondernemers wat meer mensen gaan aannemen. Ja, en als je werk hebt, dan ben je ook beter in staat om, uh, om je hypotheekklasse te voldoen. Dus ik denk dat dit de laatste resten zijn. Goed, de week wordt in ieder geval uh, op de AIX goed afgesloten. Wat verwacht jij van volgende week? Nou, volgende week gaan de eerste cijfers komen. Aanstaande maandag komt Philips al. Uh, en dan zal je ook zien wereldwijd en met name Verenigde Staten en Europa... gewoon veel cijfers en, en daar zullen de beleggers vooral zich vooral op gaan focussen. En kun je heel kort zeggen wat de verwachtingen zijn? Goede cijfers? Uh, uiteindelijk wel goede cijfers. Uh, maar het gaat vooral om de boodschappen die ze erbij zullen noemen. Hè. We weten allemaal dat het vorig jaar heel erg goed was. Uh, en waar we nu op zitten te wachten is uh, van uh, ja, hoe gaat het komend jaar eruit zien. En, en net als bij ASML bijvoorbeeld was dat heel belangrijk. Hm. En dan uh, is het dus nog even afwachten hoe dat ervoor staat. Dankjewel, Corné van Zijl van SNS. Aan de ene kant van de jaarbeurs in Utrecht is er aandacht voor gezondheidszorg. Aan de andere kant is de Kama Sutra beurs. We gingen langs bij beide, dat straks, nu het laatste deel van onze serie in gesprekken met Nederlandse ambassadeurs. Vandaag Matthijs van Bonzel, hij is ambassadeur in Costa Rica. Een land waar de economie draait om de ananas. Costa Rica is de superpower van de ananas. 80% van alle ananas in Europa komen ja. uit Costa Rica. Kijk eens aan. En daar kunnen Nederlanders van profiteren, van die ananas? Nou, dat doen we. Want al die ananassen komen praktisch gesproken in Rotterdam, Europa binnen. En de Nederlanders zijn zo handig om die over heel Europa weer te distribueren. Dus vanuit Rotterdam gaan ze Europa in. En dan uh, is dat ook dit leuke, dat dat product 20 jaar geleden niet bestond. Toen hadden we allemaal die blikjes met die zoete brokjes ananas. De verse ananas heeft Costa Rica ontwikkeld. Dus die hebben een nieuwe niche gevonden in de markt. De gewone uh, ananas en de organische, hè, de, de ja. eco-ananas. Nou, beide producten, daarvan heeft Nederland, de importeurs in Nederland gezegd... geef maar hier, wij weten daar wel raad mee. We hebben de, de grootste markt voor bloemen en fruit en uh, producten. Kom maar door met die ananas. En Kom ook, en, en, en ook en in, in Costa Rica gaat het, uh, brengt de ananas... Veel geld in het laadje, toch? Ook voor Nederlandse ondernemers daar. Nou en of, hè, want dat distributiekanaal is in Nederlandse handen. De, de scheepvaartmaatschappij uh, Sealand, die heeft gespecialiseerde schepen daarvoor. Die pikt ze op in Costa Rica, die brengt ze naar Rotterdam. Daar gaan ze op ons bekende netwerk. En ze komen overal in de supermarkt in Europa naar boven. En de mensen zijn dol op dit soort dingen. En er wordt nu gekeken, nou kunnen we iets dergelijks voor de mango doen. De mango's zijn nog heel duur. Zijn Kijk eens aan, het ligt nog een heel onontgonnen gebied. Nou, iedereen mango's dol op mango's. Maar er is nog geen goed kanaal gevonden om ze precies op het juiste moment te plukken. En dan in de supermarkt te krijgen voor een prijs die net zo aantrekkelijk is als de banaan. Hè, dat en dat ze rijp zijn, dat willen we ook altijd. Dat dus ze niet nog ja. keihard zijn. Ja, ze goed. precies op het juiste moment in de supermarkt liggen. En Nederland heeft dus dat kanaal gevonden. Het mooie is... We zijn daardoor de grootste uh, handelspartner van Costa Rica na de Verenigde Staten. Ja, want dat is nog steeds de, de grootste buurman. Maar daarna zijn wij de grootste. En u dus bent dat, daar trots op? Nee, daar ben ik ik ja, geef nee, in een het. positie om te zeggen, kijk eens, wij zijn niet voor niks de grootste. Wij, wij weten wat er hier te halen valt. En wij weten hoe je dat in Europa op de markt moet zetten. Dus kom maar hier. En ik kan tegen Nederlanders zeggen, kom maar. Want de Costa Ricanen weten dat Rotterdam een prima aanleg... De route is de, de poort de, voor de Europese markt. De boodschap is duidelijk. De economie rondom de ananas trekt een hoop bedrijvigheid in Nederland aan. Uh, daar speelt u dus ook een belangrijke rol in. Maar misschien binnenkort wel veel minder. Want er wordt bezuinigd, ook op de ambassades. Wat merkt u daarvan? Nou, Je kunt er moeilijk nog weinig afdoen. Uh, we hebben één handelsmedewerker in Costa Rica. En ik heb er één in Panama. En dan heb ik mijn uh, nummer twee en ik. Dus dan zijn we met z'n vier op handel. En uh, met die kleine hoeveelheid mensen kun je enorm veel doen. We hebben websites ontwikkeld, we hebben, de, we hebben speciale handelswijzers, nieuw, nieuwsbrieven, we sturen mailings rond. We zijn bijna hinderlijk actief om te zeggen, bedrijven, kijk niet alleen naar Brazilië, of ons niet. We, hebben, we hebben ook nog wat hier tussenin. Ja. En als u het niet leuk vindt, dan kunt u het deleten, maar als u het leuk vindt, stuur ons een mailtje, dan zoeken we het. En daar. kom langs, maar dan toch, hè, die bezuinigingen. U bent uh, deze week dus een van de weinige keren dat u in Nederland met de ministers praat. Wat was de boodschap? De boodschap is inderdaad, er moet bezuinigd worden op alle terreinen. Dus ook op het buitenlands netwerk. Uh, nou, dat is de boodschap waar wij dan um, gedacht, gevraagd worden mee te denken... hoe we dat kunnen doen. Uh, daar hebben we natuurlijk ook wel mogelijkheden toe. Dus uh, we gaan daarmee aan de slag. Ik heb bijvoorbeeld een, een archief wat nog bestaat uit papieren. Ik denk in de toekomst gaan we naar een digitaal archief. Dus kunnen we misschien kijken of we die... Die, die mensen die zich bezighouden met een uh, papieren archief... gaan weg iets anders kunnen laten leren... zodat ze op andere treinen nuttig inzetbaar zijn. Dat kan zijn binnen de overheid, maar het kan ook zijn binnen het bedrijfsleven. Ja, en dan heb je weer te maken met Wikileaks. Dat Als het is allemaal digitaal is. Dat wil je ook dat, niet. Dat is denkbaar, maar dat is een kwestie <laughs> van beschermen. Dat was geen mooi middel om mee te nemen bij de minister... en te zeggen, ja, maar wacht even, we moeten juist weer terug naar de polsduif. Nee, dan, dan moet je de stoker weer op de locomotief zetten... om de kolen in een elektrische uh, trein te doen. Ja, nee, nee dat, dat kan niet. Als achteruitgang, neem de En zorgen nee. dat je daar de goede maatregelen Goh. neemt... om te zorgen dat het werkt. Maar goed, eigenlijk u vecht eigenlijk een beetje voor uw leven de, daar. Ik zie me het helemaal voor me dat u daar staat bij die ministers... en ze dan echt even extra lief wil aankijken. Want Costa Rica mogen ze dit keer niet overslaan... als ik dat verhaal hoor van die ananassen. Dit is... Het uh, enthousiast maken van de minister en ook het bedrijfsleven, de, de Tweede Kamer, voor wat er in die landen te halen valt. In en was hij, ook, was hij ook enthousiast, minister uh, Roosentaal van Buitenlandse Zaken? Ik moet met hem nog praten over Panama. Maar Panama is nou een prachtig voorbeeld van een land dat zegt: <laughs> ik wil worden zoals Nederland. Dus kom maar op. Kom met je bedrijfsleven, kom met je missies. Ik wil kijken hoe heeft Nederland zo'n centrum kunnen worden in de wereldhandel. Ja. Want wij Panamezen willen dat ook. Ja, ja. En uh, dan heb je de, de, de Antillen, Curaçao en Aruba liggen naast Panama. Dat zijn buurlanden. Dus nou, die hebben culturele contacten. Ik kan me zo voorstellen dat minister Roosentaal niet echt om u heen kan, kan en ook niet om de ananas heen kan. Maar ik kan me ook voorstellen van u dat hij... Ja, gisteren bijvoorbeeld was een bijeenkomst van al die ambassadeurs. En dan staan er natuurlijk de ambassadeurs van Amerika... van Duitsland, van Rusland, van, van, van uh, Brazilië. En dan denkt u nou nooit eens een keer... Hè verdomd, waarom gaan ze nou weer naar Brazilië? Waarom komen ze nou niet bij mij? Nou, dat is nou precies de boodschap die ik probeer via al die uh, e-mails en websites en mailings duidelijk te maken bij het bedrijfsleven. Uh, kijk ook even naar Palma uh, en kijk even naar Costa Rica. Hier, dit is wat er mogelijk is. Wij helpen jullie om die markt te benaderen. Daar hebben we de kennis voor. En uh, die markten zijn door anderen ook nog niet zo ontdekt. Dus we staan dan af en toe mooi vooraan. Op het moment dat het nodig is, iemand om zich heen kijkt en zegt... wie in de wereld kan ons helpen om bijvoorbeeld nieuwe energie te ontwikkelen? Nou, dan proberen we een missie te sturen ja. om een land als Costa Rica te helpen... om en, nieuwe energiebronnen en te ontwikkelen. En hoe gaat worden. u nou uw charmes in de strijd gooien bij meneer Rosenthal? Door te wijzen op deze mogelijkheden. Ik denk dat hij daar reuze enthousiast over is. Want en dat uw beste is nou precies de economische diplomatie... waarvan hij zegt dat wij dat moeten verwezenlijken. Matthijs van Bonsel, ambassadeur in Costa Rica. Pandoeken en t-shirts met daarop de teksten als mooie schwalbe, halbe en op rutte. Dat was vandaag het wapentuig waarmee zo'n 15.000 studenten protesteerden tegen de kabinetsbezuinigingen. De boodschap was helder. Staatssecretaris Halbe Zijlstra moet de voornemens van dit kabinet terugdraaien. Maar niet in elke student schuilt een demonstrant. merkte de WNL's Wieger Hemmer op de Amsterdamse Sociëteit Leeuwenburg. Dit zijn toch allemaal studenten? Ja, dit zijn allemaal studenten, ja. En ik denk, studenten in Nederland, die zijn op dit moment in Den Haag... Want die zijn boos en teleurgesteld. nee, nee ik niet. Nou, hey, Toetsweek, man. Wij hebben prioriteiten. Ja, de hoogste prioriteit moet toch zijn? Het protest, de demonstratie. Nee, dat is mijn cijfer. Wij hebben vandaag toets gehad. Dit klinkt als iemand die mathematische afwegingen maakt. Nou, dat klopt. Het was wiskunde. Maar je drinkt hier een biertje. Jullie hebben het gezellig met elkaar. Dan denk ik, hè? Waar is nou die geestdrift, die bevlogenheid? Ja. Spandoeken, t-shirts? moet je in Den Haag zijn, hè? Ver van mijn bedshow. We moeten allemaal een beetje inkorten. Die studenten kunnen ook dus inkorten. Dus je zegt, zelfs ben je student, ik snap die bezuinigingen wel. Ik snap het, ja. We hebben genoeg te doen vandaag, dus we hadden geen tijd om die kant op te gaan. Nou, maar tijd heb je niet. Tijd maak je. Ja, maar ja, als je toetsweek hebt en je bent net klaar met je toets, dan ga je nou niet nog helemaal naar Den Haag. Dat is interessant. Ben jij nou de bezielde student? Of is dat de student die zegt, nee weet je wat, de barricade is op. We moeten nu protesteren. Nou, ik weet niet. Heb je ooit geprotesteerd? Nee. Jij bent het overal mee eens? Ja, ik vind het allemaal wel goed, joh. Ja, ik ben niet zo moeilijk. Proost. Ja, joh. Moet u niet in Den Haag zijn? Nee, dank je. Nee? <lacht> nee. Er wordt vandaag toch geprotesteerd? Ja, maar uh, ik loop stage, dus ik had er echt geen tijd voor. Ik was graag gegaan. Ja, toch wel? Ja. Want waar ben je tegen? Tegen de hoge kosten dat ik straks niet door uh, nog een studie kan doen. Maar je kunt straks nog wel een studie doen? Ja, dan komen er komen meer kosten die eraan hangen dan. Je kunt zes jaar gratis studeren. Ja, dat is niet het, genoeg? Dat is niet genoeg. Uh, als je echt door wil studeren, niet. Ja, maar er moet hard gewerkt worden. Door iedereen. Ja, er moet sterker gewerkt worden. Maar soms zijn er dingen dat je niet kan voorkomen. Dat je vertraging oplooft. eens een voorbeeld. Ja, ik ken voorbeelden van uh, mensen die echt uh, persoonlijke problemen hadden. Die daardoor nu een half jaar mislopen en dat soort dingen. Nou ja, je mag twee jaar lang persoonlijke problemen hebben. En dan nog wordt het betaald. Zegt dan onze staatssecretaris Halber Zijlstra. Oké, okay, nou dat uh, zullen we dan wel zien nog. Uh... Wij hadden vandaag een afrondende presentatie van ons semester. Je dus moest naar school? We gewoon niet naar Den Haag. We wilden wel, maar we moesten presenteren vandaag. Het is belachelijk dat het zo duur gaat worden. Gaat het duur worden? Ja, studeren wordt heel erg duur en dat is dom. Maar rekenen we dat eens uit? Nou ja, ik denk dat het handig is als mensen gewoon of in ieder geval goed kunnen studeren... zodat we daar later ook weer wat mee kunnen. We hebben er niks aan als mensen niet heel veel doorstuderen. Maar goed studeren, dan wordt je lekker gedronken op dit moment. Ja, nu. Maar dat komt omdat wij nu ook wat te vieren hebben. Successen moeten ook gevierd worden, dat is ook belangrijk. Is het gezellig hier? Jazeker. Jij bent ook student? Ja, natuurlijk. Wat doe je? De commerciële economie. Een commercieel type dus, die hier geniet. Samen met, ik neem aan een studievriend, van ja, een biertje. Inderdaad. En van welverdiende rust. Ja, zeker. Na de tentamenweek is het nu heerlijk om even stoom uit te blazen met een lekker biertje. Stoom uitblazen, dat doen collega's van jou op het Malieveld in Den Haag. Want er moet geprotesteerd. Waarom zien we jou daar niet? Om de hele simpele reden dat ik denk dat het helemaal geen zak uitmaakt of wij daar staan. En uh, of we moeten daar echt massaal gaan staan, of gewoon niet. En nu staan daar een paar linkse anarchisten. Prima, ze mogen van mij hun ding doen, maar ik denk niet dat dat heel veel zin heeft. Jij noemt dat linkse anarchisten. Er zijn ook mensen die noemen dat bezielde studenten Dat kan, inderdaad. Maar ben jij nou gewoon een realistisch type? Ja. Of ben je iemand die zegt: doe mij maar een biertje en val me er voor de rest niet mee lastig? Nou, gewoon heel realistisch. Het is, ja, er zijn tekorten. En er wordt op onderwijs gestapt. Nou, dat zijn wij. Prima, we moeten mee leven. Er wordt ook in de zorg gestapt. Je ziet dan ook die zeiken in de Haag. Nou, prima. Deal in dit. Een beetje extra werken. Nou, prima. Vandaag is in de jaarbeurs in Utrecht de gezondheidsbeurs van start gegaan. En er was weer van alles te proeven, te proberen en te beleven. BNLs Martine Verhoef bezocht een paar demonstraties. De een net wat geloofwaardiger dan de ander. Op de markt de Bradderieën verkopen we hem voor 20 euro. Ik geef hem vandaag voor een tientje mee. Krijgt u als verrassing. Een Nederlandse handleiding. mevrouw? wat verkoopt hij? Een uh, sneemachine, zeg maar. En heeft u er nog eentje nodig? Nou, ik heb er geen. Dus ik zit er wel over te denken. En ik vind het ook een leuk cadeau om het niemand te geven. Wa waarom is deze zo leuk, denkt u? Nou, omdat je ze alleen maar hoeft te drukken en het is voor elkaar. Als hij het doet, ziet het er fantastisch makkelijk uit. Ja, dat wel. Ik weet niet of ik die kracht heb hoor. Dat drukken zou ik een keer na willen doen. Vindt u iets verder leuk hier op de vindt u leuk op de burg? Eigenlijk pas net. Uh, Vorig jaar ben ik ook geweest. En toen kon je ook je cholesterol laten meten. En dat is er nou niet, geloof ik. Dat vind ik wel jammer. Hier, deze stand is het toch wel het aller aller drukst. Geeft u iets gratis weg? Wij geven helemaal niets gratis weg. Wat wij wel doen is mensen voorlichten. Wij promoten natuurlijk ons prachtige product juice. Klinkt als een sapje. <laughs> het is een sapje en uh, daarin uh, zitten 23 vruchten en kruiden. Maar de grote vraag is natuurlijk, wat kost zo'n fles? Voor 40 euro in de maand zit je elke dag aan de juice. En dan ga ik net zo stralen als Rosa? Waarschijnlijk wel. Ik hoop het. <laughs> Vorige week was ik op de vakantiebeurs in Utrecht, uh, net toen het nieuws bekend werd dat uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken uh, niet meer adviseerde om op vakantie te gaan naar Tunesië. Wie kom ik hier op de gezondheidsbeurs tegen? Wederom de vertegenwoordiger van Tunesië, de meneer die Tunesië promoot aan de, aan de toerist. Hallo! Hallo! Daar bent u weer. Bent u uh, De hele week heeft u Tunesië nog steeds gepromoot? Absoluut. We willen, willen een mooie beeld van Tunesië. Het zijn lieve mensen, het blijft een toeristisch land. Waarom staat u hier op de gezondheidsbeurs? Wel, Tunesië uh, is een gezond land. Uh, ik zou zeggen, we hebben, hebben zo'n veertigtal talassocentra en een ondertal wellnesscentra. En in die zin zijn we hier uh, aanwezig. Dag mevrouw, ik zie hier een caravan van het Astmafonds. Wat is er nou gezond aan astma? Nou, astma is niet gezond, maar we willen wel graag dat er veel mensen begrip krijgen voor mensen met astma. Heeft u zelf astma? Ja, ik heb zelf ook astma. En wat voor soort begrip moet ik daar dan precies voor tonen? Uh, dat ik snel last heb bijvoorbeeld van uh, geurtjes. Als iemand uh, parfum op heeft of uh, haarlak. Dat soort dingen. En wil u dan dat eigenlijk iedereen daar rekening mee houdt? Nou, het is wel prettig dat mensen in je naaste omgeving daar uh, rekening mee willen houden. Maar hier op de beurs komen toch niet de mensen uit uw naaste omgeving? Nee. Dag meneer. U serveert mensen grassap? Ja, ik uh, serveer mensen tarwegrassap. Waarom? Uh, omdat het ontzettend uh, gezond is. Dat past ook er, daarom ook erg goed op de gezondheidsbeurs. Maar je gaat toch geen gras drinken? Um, je kan het beter wel drinken, want uh, ja, eten... Je, je, we verteren het niet, hè? daar heb je vier magen voor nodig. Mag ik het proeven? Zeker. Misschien proef je iets van gras, uh, zoethout... En het kan eventjes zijn dat je daar moet wennen. Mm -hmm. En um, zoals gras ruikt, proeft het ook een beetje. Ik wil jou vragen. Dus, uh, voelt het, is het nou lekker of is het nou uh, gezond? Wat proef je? Ik moet zeggen dat het tweede slokje lekkerder was dan het eerste slokje. <lacht> en als je nou zo dadelijk even gaat voelen over een paar minuten, dan voel je misschien warm worden. En je, dat komt doordat er heel veel enzymen in zit. Het gaat dus heel hard werken. Ja, ik voel het. Ik krijg ook een beetje hartkloppingen. <lacht> dat betekent dat het goed bezig is. Of komt dat door die andere beurs? Toevallig naast die gezondheidsbeurs, de Kamasutra-beurs. Waar is dat van condoomfabriek.nl? Ik zie voornamelijk uh, kleding verkocht worden, leer... Uh, Jurken, strakke dingen, ondergoed, lingerie, seks, uh, speeltjes. Is dat het zo'n beetje? Dat is een goede samenvatting, denk ik, ja. Hoe los gaat het hier? Er Zijn hier darkrooms of zo? Er zijn hier inderdaad darkrooms te vinden, ja. Die zijn, uh, een, dat heet hier het Zwingerscafé. Oh. En daar kan je inderdaad uh, voor een ter betaling, dan kan, mag je daar naar binnen. En daar kan je, uh, ja, Zwingen? Zwingen. Daar, ga, daar gaat het los. Er uh, wordt iets enorm groots nu uh, door een luchtmachine opgeblazen. Wat is het, meneer? Dat is, uh, dat is ons logo. En dan als blow-up? Het is een, uh, een enorme uh, piemel. <lacht> Ik ben hier eigenlijk om de, de economie achter de erotiek uh, te bespreken. Hoeveel uh, gaat, er, gaat daarin om? Ik heb geen idee hoeveel daarin omgaat. Maar wij weten wel, het uh, is een lucratieve beurs. Het is, het, het is, ja, dat levert leuk geld op. Uh, het is sowieso natuurlijk ook wat, wat je aanbiedt, denk ik. Gaat dat allemaal goed, ja? Wat je aanbiedt. Er komt een uh, enorm gevaarte op ons af. Maar ik denk dat dat wel. Uh, ja. Nee, maar ik denk serieus dat, uh, dat, dat, dat seks en uh, seks zelfs. Dat is altijd wat er natuurlijk gezegd werd. Ook in deze economische tijden. Ja. En uh, ja, wij merken inderdaad ook als zijn, dat, uh, ja, dat wij een, een, heel, een heel groot publiek nog steeds aanspreken en uh, ja ook verkopen. Dat daar zit echt nog steeds een hele grote stijgende lijn in. Grote stijgende lijn. Aha, uh -huh. Michiel van Essen was dat van de condoomfabriek. Wij zijn bijna aan het einde van Avondspits. Straks op deze zender Brands met Boeken en Avondspits is er maandag weer om half zeven. Wat WNL betreft dus tot dan en tot die tijd op internet via avondspits.fm. Een heel fijn weekend. Voor Wakker Nederland omroep WNL.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 Ja, Vroege Vogels zit midden in het weekend van de Nationale Tuinvogeltelling. We geven tussenstanden en tips. Hé, hey, Turkse tortel. Zondagochtend van 8 tot 10. Actie. Vroege Vogels. vogels. Hé, hey, had jij die meren al gezien? Nee, wel. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Sparen, beleggen of allebei?